Verkeert de vrouw in goede gezondheid? Haar ontvoering zou te maken hebben met problemen in de relationele sfeer. In de Amerikaanse stad Chicago heeft een man van 67 vier mensen doodgeschoten. De dader liep de woning van een van zijn buren binnen... en schoot drie mannen en een vrouw dood. De schutter ging daarna naar een andere woning waar hij een vrouw neerschoot. Zij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het motief van de man is nog onduidelijk. Volgens de politie woonde de man al 15 jaar in het appartementencomplex... en kende hij zijn slachtoffers goed. Max Verstappen start bij de grote prijs van Japan vanaf de vijfde positie op de derde startrij. De Duitser Sebastian Vettel zet op het circuit van Suzuka de snelste tijd neer. De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan was vanwege orkaan Hagibis een dag verschoven. De race op Suzuka begint over een minuut of tien. Het weer op de meeste plaatsen is het droog. De temperatuur ligt tussen 11 en 15 graden. Later vanochtend kans op een regen- of onweersbui. Vanmiddag is het droog met hier en daar wat zon. In de middag wordt het 19 tot 23 graden.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 ZFM hem klassiek. U luistert naar ZFM Klassiek iedere zondagmorgen van 8 tot 10. Samenstelling en presentatie, Ruud Jansen. Goedemorgen, dit is wederom ZFM Klassiek...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 is all the answer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 Met een componist die we niet zo erg vaak in ons uh, programma hebben gehad, namelijk Jean Sibelius, en uh, Finse meneer. Van hem gaan we luisteren naar een van zijn beroemde werken, de Karelia Suite, JS 115, tableau nummer 4. En nou moet ik even weer uh, op mijn Scandinavisch, Karl Knutson in Viipuri Castle.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 stuk voor een uh, instrument dat je ook niet zo vaak hoort. Het stuk heet A Chorus. en het is uh, gearrangeerd voor cor anglais, anglais, en orchestra. een orkest dus. Nou, een cor anglais dat is een andere benaming voor Althobo. en een uh, alt-hobo is dus lager dan een uh, gewone hobo. Die uh, eigenlijk hobo komt van oud ware, dus of hoog hout. De halbo is dus een stuk lager. Hij is ook een kwint uh, lager gestemd. Dus vijf tonen lager dan de centrale C. Voor de mensen die uh, daar enigszins uh, dan iets aan hebben. En uh, het heeft een zeer melancholieke klank. Nou, de componist die uh, dit stuk geschreven heeft is uh, Reinaldo Haan.